Leegwater met het NOS-journaal. Hamas zegt dat het vrijlaten van gijzelaars maandagochtend begint. Dat mailt persbureau AFP. De deadline voor het vrijlaten verloopt maandagmiddag. In de Gaza-strook zijn nog 48 gijzelaars... van wie er vermoedelijk nog 20 in leven zijn. Het staakt het vuren hield vandaag stand. Ondertussen zijn meer dan een half miljoen Palestijnen... inmiddels teruggekeerd naar Gaza-stad. Ook in andere delen van Gaza keren Palestijnen terug. Het dodental als gevolg van het noodweer in Mexico is opgelopen tot 37. Door aanhoudende regen waren er op verschillende plekken aardverschuivingen en overstromingen. Meer dan 16.000 huizen zijn beschadigd geraakt of zelfs verwoest. Op veel plekken is de stroom ook uitgevallen. Mexico heeft duizenden soldaten ingezet om naar vermisten te zoeken en wegen vrij te maken. De politie heeft nog een verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de ontvoering van een vrouw uit Hoofddorp. Gisteren werden al vijf mannen aangehouden. De zesde verdachte werd opgepakt in België, in een dorp vlakbij Brussel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. De vrouw is nog altijd niet gevonden. Ze ging woensdag naar haar werk, maar kwam daar nooit aan. Haar auto werd teruggevonden in Nieuw-Vennep. Cambuur heeft de Graafschap verslagen en staat daarmee nu bovenaan in de Eerste Divisie. De Graafschap kreeg na een half uur een rode kaart, waardoor Cambuur door kon stomen. ADO Den Haag staat nu tweede in de competitie, maar heeft ook twee wedstrijden minder gespeeld. FC Emmen won eerder vanavond met grote cijfers. FC Eindhoven werd met 6-0 van de mat geveegd. Het weer, het is vannacht bewolkt bij 12 graden en hier en daar valt een spatje regen... Vanaf de ochtend is het opnieuw grijs. Ook dan een kleine kans op een buitje. En maximaal een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. your love. Zandvoort. Dit is ZFM.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 Cheers! En dan zit je in een Ben... Segure y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo ser Let's go. cambiamos de cena de hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te pago mi condena Nena Cambiamos de cena de hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te coyo pago mi condena yeah. ZFM 106.9 FM Will that bring us closer to the end? Do we need to escalate the situation?